Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat het vanochtend... een Russisch gevechtvliegtuig uit de lucht heeft geschoten. Op sociale media schrijft het leger dat dat gebeurde in de regio Koersk. Het toestel zou zijn neergehaald door de Oekraïense luchtmacht. Rusland heeft nog niet gereageerd op het bericht. Afgelopen nacht zijn bij Russische luchtaanvallen... op Oekraïnse steden Kharkiv en Gerson zeker vijf mensen gedood. De burgemeester van Kharkiv spreekt van de zwaarste aanval... sinds het begin van de oorlog. De organisatie van de Europa Run betaalt de komende 10 jaar de vervanging van alle wensambulances en bijbehorende brankaars in Nederland. Dat heeft de organisatie van de jaarlijkse sponsor Esther Vetteloop bekendgemaakt vlak voor de start dit jaar. Met de wensambulances kunnen ernstig zieke mensen hun laatste wens in vervulling laten gaan. Volgens de Europa Run-directeur zijn de kosten ongeveer 7 miljoen euro en daarmee is het de grootste donatie ooit. In de Franse stad Rijms zijn bij een brand in een flatgebouw vier mensen omgekomen. De brand van gisternacht werd veroorzaakt doordat de batterij in een elektrische step door onbekende oorzaak vlam vatte. De brand in de batterij was volgens de Franse autoriteiten extreem moeilijk te blussen. Pas na drie uur was de brand in Rijms onder controle. Onder de doden zijn twee tieners. Het Thaise leger heeft militairen ingezet bij alle grensovergangen met Cambodja. Volgens Thailand trekt ook het buurland meer troepen en materieel samen aan de grens. De spanningen tussen de twee landen zijn opgelopen toen er eind vorige maand een Cambodjaanse militair omkwam bij een schietpartij. Het weer nog af en toe zon, maar ook felle buien met kans op onweer. Het wordt 15 tot 18 graden.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Een op Alarmcentralen wilt de koestje van op ambulances. Eh, uh, ambulance, ambulance en een reddingsboot. Ook een reddingsboot.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 Net met een liter fles aan mijn mond in Dus uh, <laughs> meesten zullen wel gedacht hebben van... wat doet die nou weer? Ja, ja, maar goed. ja precies. Nou, ja, ja, lekker dorst, dorstig ja. weer. Ja, het is dus. zeker dorstig. Nou, het wordt steeds dorstiger in de... steeds warmer worden de studio. Maakt niet uit. Ik heb nog een laatste nieuwtje van de RTL. En dat is dat de stichting Ambulance Wens heeft de grootste ja, geschenk groot. in haar 18-jarig bestaan ontvangen. Namelijk, let wel... 22 gloednieuwe ambulances... voor deze prachtige organisatie. En dat is wel geschonken... door de jaarlijkse sponsor... Estafeste Loop Ropparun En het is een geschenking... totale waarde van 4 miljoen euro. Wauw. Wow. Nou, Kees Buijs...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 Men doet iets waardoor er een nieuwe uh, strand ontstaat. Een nieuwe duin ja. ontstaat. En dat wordt gelijk als Natura 2000 uh, betiteld. Nou, er zat een jaar of tien tussen. tussen maar maar waarom? We... Er was niks. Er is, en er komt iets. Nee. En dat krijgt dan gelijk zo'n zware ja, titel. Was in Europa was er blijkbaar tekort aan. Uh, zoals we dat noem, uh, blank duin. Of uh, een bepaalde type duinsoort. En dat, ah, okay. dat was de, dit stukje duin was daarbij. Dat leek de Nederlandse overheid wil heel graag uh, aan die normen voldoen in Europa. Dus ze hebben we dit erbij gevoegd.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 van waar ligt die vent of waar ligt die vrouw... en ja. kunnen we kunnen snel maar ook een boot sturen... om hem of haar eruit te vissen. Nou, ja. dat kan, kan u ook niet. Zo, Nou, we gaan er straks verder over praten. Eerst heeft Rob een... Uh, een noodgeval. Een stukje muziek. Nee. Ja. Geen ja. noodgeval, dat zijn straks weer uh, Benno. Maar de monkeys uh, wel met de gauw oude deed liever. Oh ja, er, ja, I could hide the wings of the bluebird as she sings...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 Dream. Tegenwoordig zijn voor TikTok de plaatjes nog geen drie minuten lang. Nou, daar konden ze in de jaren 60 en 70 ook heel wat van, waaronder deze met de Monkeys, Ook 2 minuten 30 en dan is het gedaan. Even op jouw verzoek, Benno. Komt hij aan? hè? Ja, ja, ja. Twee alarmstralen. Wil de politie branden of ambulance? En een reddingsboot. Ja, nou, een reddingsboot. Daar, daar is je weer, de reddingsboot. Ja, ja, ja, We gaan even naar uh, de, uh, de website van de reddingsbegade van Ermuiden. Uh, IRB.nl uh, het is uh, momenteel in de Muiden. Uh, de wind staat noord drie bovooi. Het is uh, 12,1 Celsius. En, en het watertemperatuur 16,4. Dus je kan beter de zee gaan, uh, Kees. Om, het is warmer dan uh, in de buitenlucht, uh, blijkbaar. Ja, de zee is lekker. Nu. En dat vind ik wel leuk van jullie website. Jullie hebben de Noordpier is open. De Zuidpier is open. Dat houden jullie allemaal helemaal in de gaten. Ja, wij hebben al uh, sinds uh, nou, 90e jaren vorige eeuw...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 Vind ik het prima. Ja, Volg, ja. Uh, geld maakt niet gelukkig. Een nieuwe renningspost, daar zou ik veel blijer van worden. Ja, ja, ja, ja. Goed, we gaan heel even nog naar muziek en dan kom ik nog één keer terug bij Kees Buis. 1, 2, Allemans, vertrouwen we door de kustenverantwoordelijkheid van Ambulance. Ambulance, Eh, En een renningsboot. Ook een renningsboot. the <muches> night. <muches> zenden naar de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 And overboard and holding back. I'm sending out an SOS, SOS. I feel love, and now I realize I'm sending out an S I'm right here waiting for you I'm right here waiting for you I know you'll hold me when I'm falling And I admit I'm falling fast In your arms I know where I belong Never felt something like this so bad I'm sending out a I realize I'm sending out an SOS, an SOS, and I hope that you hear me tonight, come and save me. I'm sending out, sending out an SOS for you, I'm sending out, sending out an SOS, so, so, I'm sending out, sending out, send out, send out an SOS for you, won't you save me, I'm right here with you, And that an air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 dat werkt prima gezamenlijk. En afgelopen jaren hebben we nou met Bloemenal ook een aantal keer gewoon samengewerkt. Dus krijgen we de tip, joh, de drijf wat jullie kant op. Of we zoeken samen en uh, dat, ja... Drugs? Was Vrij het drugs wat jullie kant... Uh, uh, dat was, uh, oh, je ja, dat was uh, bij, uh, ja, in Bloemenal. Oh. Nou, dat is inderdaad, de, op een gegeven moment spoelden de pakketjes aan. En dan krijg je ja, de, de, de, de, de vraag van uh, de veiligheidsregio. Of, goh, u, wij hebben wat kort aan auto's, kunnen jullie even bijspringen op een avondje?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 uh, zijn ontwikkeld in een, in een werkgroep van Renis Begaan Nederland. samen met uh, een aantal andere partijen. En die zijn, uh, bij nee, wij zorgen ook dat de distributie uh, uh, wordt gedaan. Ze, ze kunnen dus kunnen ze bij ons bestellen. We hebben ze een voorraad liggen. Uh, ik kan me voorstellen dat als een vlag in een hele seizoen hangt. dat er niet veel meer van over is. Nee. Dus, en dan uh, moet je wel voor aanvulling zorgen. Ja, ja, dus dat zijn mijn taken. Nou, uh, Ruud, uh, een man als Kees moet je te vriend houden. Ja, dat heb ik. heb het zo net vanmiddag besteld. Maar... <laughs> Altijd blij met Ruud. Want Ruud, we hadden het over uh, boten, uh, waterscooters, uh, jetskies, hè? Die, ja. uh, je, krap even dichter bij de microfoon. En ja? die, uh, jij bent daar uh, toch wel lyrisch over, over die Jetskis. Ja, dat jetski is gewoon een, een mooie hulpmiddel. Vooral met die kaiters en zo tegenwoordig. En die kaiters en surfers zitten altijd in de golven te knoeien. Ja. Als je met een boot de zee ingaat, ten eerste heb je drie man nodig.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 En hoor je op de Zandvoortse Radio met Keep on Laughing You. Kijk ook even op tv, zeg kanaal 40 hier in de hele regio. En dan hè, kan je nou, ons zien hè, in de studio, alle gasten en uiteraard hè, bij de presentatoren. Maar ook hè, de webcam van Reddingsbrigade Bloemendaal, die komt geregeld in Belts.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 Dus, Koen, we zitten hier in radio ja. <laughs> is een radio-uitzending. de die zegt: zorg dat ze levend bij ons op de operatietafel komen. Ja, dat is waar. Want ja. kunnen ze wij dat voor je doen. He? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Kees, heb jij het wel eens meegemaakt? Zware bloedingen? Uh, ja, diverse. Uh, bij gewoon straatongelukken, maar ook op strand wel mensen die inderdaad wel fors gewond zijn. En net wat Koen zegt: uh, uitwendige bloedingen, als je dat kan zien en je ziet erna het bloed eruit spuiten. Nou, tegenwoordig hebben we allemaal doniketten, die zijn een aantal jaar geleden in de.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 en vaak gedraaid hier op de Sanford Radio is deze single van Clean Bandit te samen met Sean Paul. Hier is uh, inderdaad uh, ik stel al voor Rockabye baby. <muches>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 Groep Clean Bandit begon het allemaal met uh, Roderby. En uh, ja, daarachteraan uh, kwamen die best andere hits. Uh, waaronder Rockabye. Też samen met Jean-Paul. Die uh, voor de rep zorgde op uh, dat uh, plaatje. We gaan weer uh, naar huis. Naar Zandvoort. Ja, we gaan uh, naar onze eigen Zandvoortse reddingsstation. Dat vind ik zo mooi. Uh, tegenover mij zit uh, Judy Schnietger. Uh, en Jan Willem van den Bouten. Een de, de, de, van de schippers toch, Jan Willem?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 Uh, niet alleen als Zandvoort, maar ook kaner en breed. Hmm. Uh, ja, en dat is, gewoon, uh, dat is gewoon heel gaaf om te zien. Ja, uh, jullie je, je vertelt... Nee, ik ga eerst even naar de, het, het gebouw. Die heeft de naam uh, Pieter Houbot uh, gekregen. Houbold, ja. ja. Wie is deze meneer? Uh, deze meneer is een uh, uh, zeer vrijgevig donateur. Ook oh, dat is alles. Ja.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 ja, dat begrijp ik. Oh, hij ja, wil een de van, oh. zeiler. Ah, Oké, okay. uh, daar komt de liefde vandaan. Daar komt de liefde vandaan, ja. Ja, ja, ja. Ik wil al zeggen, het moet toch ergens vandaan komen? Ja, nee, jazeker. ja, zeker. En, en daarom ook de KNRM en geen reddingsbrigade? Uh, ja, waarschijnlijk. Uh, ik denk niet dat daar... Het uh, uh, ja, is niet aan ons om daarover na te denken. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, goed, de uh, KNRM die gaat toch verder op zee dan de reddingsbrigade? Ja, absoluut. Hoeveel ja. verder, uh, Jan-Willem?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 Okay. En het wordt uh, dag en nacht bewaakt met uh, allerlei soorten apparatuur. Oeh, hoe je dat erop? Ja, zeker. Ja. En de lampjes uh, staan altijd aan natuurlijk, van ja. uh, de windmolens. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. Straks uh, meer uiteraard uh, over KNRM uh, Zandvoorts. Uh, maar eerst gaan we nog een plaatje draaien, tot aan het nieuwste weer. En uh, dat is van De Cars.